Nou, dat bereik je dan ja. ook wel. Ja. Mag ik je heel erg hartelijk bedanken ja, dat je hier gedaan. naartoe gekomen bent. En uh, dat je ook nog even een gedichtje hebt geschreven ja, ja. zo kort voor acht. Uh, ja. s avonds de inspiratie uh, kreeg. Dat, uh, ik zou zeggen, ga door. En ik ben heel benieuwd de uh, volgende keer in uh, de kerk wat we ja. aantreffen van jouw gedichten. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Is it? of worlds Hiding in the darkness Dames en heren, het is alweer twee minuten voor negen op onze radiogestuurde klok. Het is, uh, dit was het Kunst en Cultuurcafé van vrijdagavond 9 oktober. En we bedanken Pascal van der Beek, want die heeft een aantal keren naar de radiostudio uh, gefietst of gerend om de verbindingen gefietst, hoor ik, uh, te maken. Ik bedank uh, iedereen van Hotel Hoogland dat we altijd maar weer gezellig en uh, leuk hier uh, koffie, thee en water krijgen. Altijd hartstikke fijn hier. Ik uh, wilde iedereen een uh, prettige avond wensen en een heel goed weekend. Dit was Kunst en Cultuurcafé met de Roosendaal en achter de knoppen Pascal van der Beek.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 9 uur. 9 Dit is Onderduik Nederwit met het NOS-journaal. De Franse politie heeft bij het nucleaire onderzoeksinstituut een man gearresteerd die banden zou hebben met Al-Qaeda. De man is van Algerijnse afkomst en werd opgepakt in de buurt van Lyon. Het onderzoeksinstituut CERN zegt dat de man geen directe medewerker was, maar dat hij onderzoek deed voor een ander instituut in een gebouw van CERN. CERN staat de laatste tijd in een belangstelling vanwege de grote deeltjesversneller bij Genève, waarmee onderzoek wordt gedaan naar de oerknal. Het instituut zegt dat de verdachte geen toegang heeft gehad tot iets wat voor terreuracties gebruikt kan worden. De politie in delft heeft vier jongens opgepakt. Die worden verdacht van 130 winkeldiefstallen. Het zijn jongens tussen de 10 en 13 jaar. Ze stalen vooral snoep, check, sigaretten en frisdrank. De jongens zeiden dat ze de diefstallen pleegden omdat het zo makkelijk ging. De hoofdverdachte is een jongen van 12. Hij wordt mogelijk vervolgd. De rest krijgt een taakstraf via bureau Halt.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 Klok van 9 uur gepasseerd. CFM. keihard door je speaker. Zie het Live in de uitzending. Goedenavond. Mijn naam is DJ JK. En we trappen af met Chucky en LMFAO. Ik ben in Bloemmodelslet. Nou ja, je bent gewoon lekker in Zandvoort. Leuk dat je er weer bij bent. En dit was een hè, Joey. Ja, dat was een bootlekje En uh, welkom bij de grootste dansproef van Zandvoort. Namelijk het programma Zie het hier bij Zief Zandvoort. Vanavond weer een show van drie uur lang. Waarvan het eerste uur de lekkerste muziek en de vetste nieuwtjes. En natuurlijk de partyguide. En na twee uur lang de beste Zandvoortse DJs live on air. Ja, uh, Ik heb geen uh, verdere aankondiging nodig, hey, ongelooflijk En uh, Joey, wat staat er vanavond allemaal op het programma? Ja, heel veel feesten van het Amsterdam Dance Event Het is ja, dat... over twee weken, is het zover Het gaat nu helemaal los, hè? Het gaat daar helemaal los Onder andere nieuwtjes van Go Dutch, een concert van One Management Het sneakersfeestje mag natuurlijk ook niet ontbreken Flamingo Night is ook aanwezig En natuurlijk ook Stealth Live, en daar gaan we vanavond over hebben Oké, okay, en ik heb dan ook nog een nieuwtje want er schijnt een nieuwe sneaker-cd aan te komen. En die heeft een internationaal tintje, dus... We gaan daar eventjes wel verder uh, blikken. Proc Fitch, of niet? Proc Fitch en de Cube Guys. Oh, kijk. Dus nou, kijk. Ze snappen uiteindelijk... Ze denken nou, eerst al die... Uh, ja, toch de jonge talenten die hebben ze ge, uh, in de mix gegooid. En nou knallen ze gewoon eventjes door met wat internationale... Ja, hun gages zijn natuurlijk wat hoger voor een cd-release, denk ik. Dat weet ik niet, dat, dat, dat verschilt. Maar ja... Ik hoop dat het uh, verder aan gaat slaan. Natuurlijk ook nog vanavond in de show de vaste onderdelen. Waaronder de partyguide. Rond de klok van 10 voor 10. Waar moet jij dit weekend heen? Joey die zet ze allemaal op een rijtje. Wat hebben we nog meer Joey? De mailbox. Hij pijlt volgens mij weer helemaal over. En ja. Hebben we nog meer uh, ongein uh, vanavond in de uitzending? Vast wel. Maar daar kom je vanzelf wachten. Je ja. natuurlijk weer een paar scheve opmerkingen. Het zal vast wel gebeuren. Ja we zullen ongetwijfeld Dennis even belachelijk maken. Ja. <laughs> altijd leuk. Altijd aardig. Joey. Heerlijk zo'n plaatje met al die bloepjes. Kondig jij hem zelf aan? Dit is yes. Panius met Pagan Monster. Artiestenstal en presenteert op zaterdag 24 oktober haar beste lijn in Panama Amsterdam tijdens Go Dutch. Zoals de naam al doet vermoeden, een Hollandse onderontje met house zes van opkomende talenten en minder dan... Uh, en de trouwe publiekslievelingen. Verwend in één of meer van de spraakmakende nachtprogramma. Optredens van niemand minder dan Housequake, Roog Irky, MCG, Gregor Salto, Sydney Samson, Beggy Begovic, Bingo Players, Gelazer en nog vele anderen verdeeld over twee zalen. Kaarten voor deze Exclusieve Amsterdam Dance-editie zijn te bestellen via www.godutch.dj of www.manmanagement.nl Voorafgaand aan de spades organiseren One Management en partyplanners een borrel voor genodigd in Club Panama. De zuinig zijn, nuchter blijven, kijken, kijken, niet kopen. Het zijn de bekende eigenzinnigheden waarmee de stereotype Nederlander in het buitenland wordt afgeschilderd. Maar op 24 oktober gaat in Amsterdam de vuist op tafel. Dan zal Wanmanagement eens te meer onderstrepen dat de Engelse gezegde Let's Go Dutch meer inhoud heeft dan alleen het splitten van de rekening. Want in Nederland betekent het evengoed in stijl van uit je dak gaan en de beste desk die in omlopen, Dutch House. Go Dutch is een internationaal initiatief van onder andere One Management en werd in 2008 geïntroduceerd om het succes van de Nederlandse clubs die naar de wereld uit te dragen. De belangrijkste doelstelling is de nationale helden een kans te geven zichzelf ook in het buitenland op de kaart te zetten. Om dat te bereiken legt Go-Dutch voor hen een brug naar de meest toonaangevende locaties. Zo werd afgelopen jaar in maart in de Winter Music Conference in Miami uh, bezocht en be bekleed met een eigen clubavond. Ook was Go-Dutch eind augustus het tweede jaar op rij van een eigen area aanwezig op het Engelse megafestival Greenfields bij Liverpool. Daar is op de internationale headliner Marco V, Verdi Korsten en Funkerman met hun constant deur open voor de Nederlandse trots. In de personen van Roog, Iwaki, MCG, Don Diablo, Benny Roderickus, Bingo Players en MCDD. Ja en joi, na al dit geweld, JGVA uh, oftewel Jean-Claude Adès, die ken je toch nog wel van uh, I Begin to Wonder? Jazeker. Heeft, die, heeft dat nummer gescoord? Die ene remix wel ja. Ja, I Begin to wonder. Uh, die was heeft al het gewoon. Geval... vond ik een kut, maar er was een uh, remix die, daarvan. Ik weet niet meer hoe die is, maar die was vet. Die, wa die was vet, nou ja. ja. Jean-Claude Des, samen met Lenny Fontana en Tyra, die hebben een nieuwe plaat. Nighttime! De remixen. sorry. Ik heb ze alweer in de papierversnipperaar gegooid. Maar deze. Deze ga je nog vaak horen hierbij, zie je het? Dit is nieuwe Jean-Claude Adèle. Hierbij zie je het Jean-Claude de vs. Lenny Fontana, featuring Tara Nighttime. En yo, ja we hebben het al aan het begin van het programma gezegd. We gaan Amsterdam Dance Event tegemoet 2009. Amst Amst Amsterdam die gaat helemaal op de kop staan. En wat staat er? Rondom Flamingo. 21, 22, 23 en 24 oktober zal Amsterdam Dance Event onze hoofdstad voor de 14e maal muzikaal gaan verrassen en het publiek tracteren op een breed scala aan kwalitatieve, elektronische muziek. Het Amsterdam Dance Event staat wereldwijd bekend onder beste shows, optredens door internationale en nationale DJ's en de allerbeste live acts. Flamingo Recordings mag dit jaar dan ook zeker niet ontbreken. Op donderdag 22 oktober zal Flamingo Nijs nice weer voor de derde maal te vinden zijn op het Amsterdam Dance Event. Ditmaal wordt de Escape Venue en de Escape Deluxe gehost met een zeer sterke line-up uit de Flamingo en Blackbird Stall. Oktober staat niet alleen in het teken van de Amsterdam Dance Event, maar ook de vijfjarige verjaardag van Flamingo Recordings wordt deze maand gevierd. 2004 was het jaar dat Fellegrand Funkerman en Raf Jansen aan de wieg stonden om het geboorte van de Flamingo Baby te vieren. Sinds 2007 wordt de Funky Flamingo Sound uit de studio meegenomen op grijs en zo ontstonden de Flamingo Nights. Na veel succes op de plekken als Amsterdam, Miami, Ibiza, Melbourne, Perth, Adelaide, Frankfurt en Bloemendaal... ...keert het muzikaal circus onder leiding van Verdere en Funkelman op 22 oktober terug in Amsterdam. Verder heeft na, met, zijn, met veel succes zijn spetterende debuutalbum Output in meer dan 60 landen uitgebracht. Deze rasartiest en entertainer is een perfectionist in zowel de studio als in de clubs. En laat hij met dit album zijn opzwepende optredens duidelijk horen. Furkeman is vlak na de zomer resident bij Pacha op Ibiza tijdens zijn Mingo Nights meteen vertrokken naar Noord-Amerika. Om vuurroor te maken tijdens de drie weken durende USA Canada Tour. En de Funkerman machine weet van geen ophouden, want begin december staat er een kort Zuid-Amerika tour gepland. Een andere Uberheld die achter de deks plaats zal nemen is de Duitse Mogwai. Deze mede Pacha resident stond afgelopen zomer op de grote festivals als Mayday, Zandumont, Nature One, Sensation, Love Parade... ...en brengt deze maand zijn military of sound compilatie Punks Up The Volume uit... Uniek om deze populaire rasartiest in de Intieme clubavond als de Escape te zien. Maar er is meer, want ook uit Duitsland afkomstige Patrick Lafunk is erbij. Met de residenties van Zwemfeet, Cocoon Club en de Verde Output Tour... en zijn remix voor Mark Knight, Axel en Steve Angelo... is Lafunk flink aan de weg aan de timmeren. Zijn Nederlandstaande uh, Boyarm Rolf, die vorig jaar tijdens de Amsterdam Dance Event... in Paradiso de hele zaal op zijn kop zette, is dit jaar ook weer present... Hartwell is sinds enkele jaren een van de meest succesvolle DJ's van ons land en gooit hoge ogen met zijn elektronische beats. Inmiddels is hij toe aan het negende deel. Ook is Frank Nizardo aanwezig. Hij stelde onlangs met veel succes samen met Skizzo de sneakers compilatie samen. Als remixer zit hij ook niet stil. Hij nam tracks als onder andere Hartzel en Gregor Salter onder handen. Flamingo Nights is uh, niet compleet zonder de Former MCG... en Mitch Crown en Andy en Dorothy Sherman... Economy, ook al bekend als Shermanology... die voor de essentiële lijfelement voor gaan uh, zorgen. Oké, okay, nou ja, het is een uh, enorme evenement hè... dat uh, Flamingo Nights, als ik zo die namen zie... wordt nog een uh, harde keuze om naar, uh, ah, naar de zeggen, leukste feesten te gaan. Dit is uh, wel een van de concepten die het gewoon wereldwijd gewoon goed doet. Dat is waar, Ja, ja ze hebben gewoon van alles wat niet elk plaatje is... Ja, even uh, succesvol hier in Nederland. Maar ja, de plaatjes die het hier misschien uh, minder goed doen... ...die doen het in het buitenland weer uh, super. En dan zie je ook een goede verschil. Kijk naar Verdere Kran en Funkerman... ...die in Nederland niet zo heel populair zijn. Maar nee. die zijn wereldwijd wel populairder dan de dj's... ...die op dit moment in Nederland heel bekend zijn in de, de housing... ...bij uh, wijze van spreken. Ja, als je kijkt uh, naar Verdere Kran, ...alleen uh, dat hij al door Madonna uh, wordt gevraagd... ...voor een show uh, te draaien. Ja. Nou ja, helemaal leuk... We gaan er vast en zeker meer over horen. Ah, ik ben benieuwd of ze in de top 100 komen te staan. Want die komt ook binnenkort, je uitslag. DJ Top 100 hebben we ja, het wel te DJ verstaan Mac over. 100, ja. ja, dat is uh, van wel plat, is dat ook alweer? Dat, uh, DJ, DJ Mac. Mac. Ja. Nou ja, geen idee wanneer uh, de sluitingsdatum is. Van, of de, ja, het is al gesloten. Maar de het huisslag, is al gesloten. Uh, ja, Oké. Okay. Die moet nog komen. Nou ja, ben benieuwd. We gaan er vast en zeker meer over horen. Ja, onze mailbox, hij staat natuurlijk ook open. Voor al die mensen die een mailtje willen droppen. Zojuist kregen we ook een mailtje binnen. Hallo. Ja, oh ja, ik moet wel even vertellen van wie. Maar ze zegt, ja, ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn jarige vriendin Nathalie. Nou ja, van harte gefeliciteerd Nathalie. Namens ons, een lekker plaatje. Om thuis de bol op stelten te zitten. Example. Watch the sun come up. Jordemier, wij zien het. Tot 12 uur. De lekkerste beat. Kei door je speaker. versie in de top 40. En de andere... Charge. Even de climax. Oh. Doet verlangen weer naar een mooie zomer. Helaas is het nog eventjes wachten. We gaan eerst een koude, natte winter tegemoet. Gelukkig hebben we Amsterdam Denzijven nog voor de boeg. Oh, ik denk je maakt me echt blij. Gelukkig hebben we een private jet te vliegen naar Australië... ...waar het lekker warm is, maar... Uh, ja, daar komt het Stel me weer teleur. Ja, nou ja... Eerst even een staatslot kopen. Misschien uh, dat we. Ja, koop jij even een staatslot, dan heb ik hier een nieuwtje. Neem jij ook een staatslot en dan, uh, dan hebben we een dubbel kans. Pascal ook nog even een staatslot. Ja, uh... huh? Daarna kan ik zeggen dat ik die een nou verjaardag zelfs hebt gehad. Oké, okay, mooi. Pascal, Pascal die tracteert. Haha. <laughs> Nee. Maar we zitten bij See It. En we zijn natuurlijk See It als we geen uh, nieuwtjes hebben. Dus dan uh, gaan we gelijk over naar nieuwtjes. En zoals je al weet, de uh, uitzending staat een beetje in het teken van het Amsterdam Dance Event. En ook Stealth Live is aanwezig. Het internationale event van Stealth Records. Label-eigenaar Rondje Challenges gaat vrijdag 23 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event. Laten zien wat kwaliteit house voor staat. Na de uitverkochte edities gedurende het afgelopen Amsterdam Dance Event, Winter Music Conference, Amnesia Ibiza en de meest recentelijke samenwerking met Roger Sanchez, Release Yourself staat de aankomende Amsterdam Dance Event speciaal nu al in de boeken als legendarisch. Vrijdag 23 oktober zal Stealth live beide verdiepingen in de Jimmy Hoo gegarandeerd op zijn kop zetten. Uit het grote aantal artiesten waar Stealth recordings uit kan putten, is een internationale topselectie gemaakt. DJs uit die Self Sound gaan vertegenwoordigen tijdens deze Amsterdam Dance Event Special. En dat zijn niemand minder dan. Lebek Luke, Buddy Rocks, Prock Fitch, Tom Steven, Mozaïek, Jesse Garcia, Tico's Groove en Hitmeister D. Lebek Luke is op dit moment de meest innoverende exportartiest van de Nederlandse dance scene. Naast het grote succes van zijn eigen hit wordt hij meer gevraagd om de tracks te remixen voor onder andere de Black Eyed Peas, Mode, Mastercraft, John Legend en David Guetta. Stealth is dan ook trots met de Lepik Luke. Ook Regor Salto is er en Mavijs Aqua, de vocalist die binnenkort de nieuwe single Step by Step wordt uitgebracht Of stelwecording zijn hier ook. Mavis zal tijdens Luke zijn optreden deze single live zingen. En uh, Luke is daarnaast een van de wereldwijde ambassadeurs van de Pioneer uh, Nieuws Day speler, namelijk de CDJ 2000. Deze avond zal hij dan ook exclusief op de CDJ 2000 en Z gaan draaien. Bodyrock kent iedereen van de monster Yeah Yeah uit 2006. Momenteel is Nick Bridges van Bodyrocks druk bezig met gigs en het maken van nieuwe producties. Zijn Underneath My Skin project met Armanda Wilson zal eind oktober uitgebracht worden op Stelfie Cornings. Na zijn wervelende set tijdens de Stealth Live strandeditie van deze zomer zullen de verwachtingen hoog gespannen zijn. Prokker uit de UK beleven een fantastisch jaar met geweldige clubhits en gigs over de hele wereld. Stealth Records was een van de eerste die de boys hebben ontdekt en de organisatie is dan ook blij dat ze erbij zijn. Het enthousiasme dat deze mannen uitstralen in combinatie met de sterke platenkeuze werkt zeer aanstekelijk en zal een broeierige taferelen gaan zorgen. En uh, dat Tom Steven niet alleen heeft te bewijzen dat hij kan draaien... ...maar ook kan produceren is een feit. Naast eigen releases gerenommeerde labels als South Fried Fright Recordings... ...en Nervous Recordings die gepland staan voor het laatste kwartaal van 2009... ...vloeit de ene en de andere hit van uh, Tom Skoker uh, ja, in de dance scene. Zo heeft hij dit jaar killer remixes gemaakt voor niemand minder dan Major Lazer en The Gossip. Met remixes op de stapel voor de Tingdings Dings en Shakira kan 2009 niet meer stuk voor Tom... Going Underground van Mosaic is de echte clubknaller gebleken. De plaats staat nog steeds in de charts van Roger Sanchez, Axwell en Steve Angelo. Deze boy uit Hongarije kan ook een mannetje staan achter de deks en je kunt ze checken in de bovenstaande zaal van de 1 uur. Jesse Garcia uit Spanje is een graag geziende DJ op Stealth live. Ook staat hij boven te rocken als uh, zeker zijn nieuwe hit met Let Me Here You Go draaien waarbij stilstaan geen optie is. De Braziliaanse Tico Groove hebben gezien met hun uh, Mi Vas Amar. Is een echte internationale clipknaller. Deze plaats staat ook op Roger Sanchez Release Yourself Volume 8. En Tico's Groove is zeker iemand om in de gaten te houden voor de toekomst. Ja, dan nog een kaartjes. De kaartjes kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar aan de deur. Dus wil je erbij zijn zodat je vroeg komt om teleurstelling te voorkomen? En dat is best een leuk feestje als ik het zo lees. Nou, best een leuk feestje. Dat zijn toch uh, niet de minste namen. En ook een hoop mensen die toch benieuwd zijn naar de nieuwe Pioneer CDA 2000. Ja, wij hebben het hier onderling al in de studio gehad. Van wat gaat het nou worden, de nieuwe CDA 2000? Het ah, is al Ja, nee, maar wat gaat het nou allemaal worden? Wat zit er voor futures op uh, wat op de bekend. anderen niet hebben? Ja, ik heb het uh, nieuws uh, niet ik, helemaal gevolgd. Uh, ik gevolg. kan je kort over zich geven. De, de nieuwe CD-speler van Pioneer is uh, de opvolger van de CDA 1000. Het is een uh, multimedia platform speler. Uh, de grootste innovaties in de speler zijn uh, de USB-functie. Uh, de SD-kaart kan je erin gooien als uh, medium. Uh, er zit een uh, color display op, waarbij je door je map heen kan scrollen. En hij staat schuin ook, dat display. Dat, dat heb ik wel schuin. gezien. Uh, even kijken. Nou ja, voor de rest zitten alle functies er gewoon op. Er zit een nieuwe loopmethode waarbij je de loop steeds kan halveren. Maar de grootste verschil met de CDA 1000 en de CDA 2000... naast dat ook nog een mini-controle is... is dat er een softwarepakket bijgeleverd wordt... waarbij je, je muziek kan organiseren. Dat programma heet uh, Recordbox. En in dat programma kan jij je, je muziek instellen. Uh, van tevoren uh, je cue en je hotcues uh, inprogrammeren. Je kan alles een tagname geven... Waardoor je je muziek goed kan opzoeken. En uh, doordat je van tevoren dus al uh, je muziek al zo kan samenstellen, kan je je sets van tevoren voorbereiden. En wat dat ook doet, dat je als je met je Pioneer rijdt, onthoudt hij welke plaatsen je in de volgorde hebt gedraaid. Je kan je sets ook opnemen. Uh, ja, en uh, dat is het eigenlijk uh, zo'n beetje. Dus dan kan je thuis na het rij ook kijken van uh, welke plaatsen heb ik nou veel gedraaid. Uh, als je meeneemt. Of uh, ze worden opgeslagen op Omslagen een uh, kaartje. Of een USB-stick of je ding. Uh, je kan, uh, met één harde schijf kan je vier spelers. Uh, kan je onderling dan aansluiten op die schijf. waardoor je niet meer met vier schijven hoeft te komen. En uh, ja, in combinatie dus met een laptop. kan je dus gewoon je sets goed voorbereiden. Maar je hebt niet meer. Uh, je kunt hem wel klaarzetten. <laughs> nou ja, je laptop, ja, als je het zou hoort, kun Je, je hebt je laptop niet meer nodig tijdens het draaien. Maar je kan wel van tevoren uh, je muziek goed organiseren en je platen zo editen... dat je dus uh, ja, goed voorbereid bent voor je set. En dat vind ik een goede, goede vooruitgang. Zo. En uh, is er ook al bekend wat dat uh, apparaatje gaat kosten? Ja, dat uh, gaat uh, 1.700 euro kosten. Dan is er ook nog de CDJ-900. Uh, dat is dan uh, de budgetversie. Die heeft dan uh, geen okay. full-color display, maar uh, wel de USB-functie. Is ook compatible met dat programma Recordbox. Ik denk dat die beter gaat lopen. Uh, en die gaat zelf? Uh, 1200 euro kosten. Of ja. 1300 euro, zoiets. Dus dat zijn uh, prijzige spelers. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of ze ook echt de clubs gaan veroveren. Ik heb zo'n vermoeden van wel. En gaat de duizend eruit? Dat is een grote vraag. Ik denk dat je eerst een uh, combinatie krijgt van uh, CDJ 1000 en de CDJ 2000. Omdat je de, de overgang misschien nog moet hebben. En niet dat ze zeggen zo van nou, we leveren gewoon de duizend niet meer... Dit zijn de nieuwe. Zoals we hebben gedaan dat uh, het wel met de oude uh, duizend. Daar naartoe uh, gaan. Maar het probleem wat je nu hebt als DJ zijn. en dan vooral in de kleinere clubs en discotheken. is als jij met je USB-stickers aankomt. en er staan andere spelers. dat betekent dat je dus niet aan de slag kan. omdat je geen CD's uh, bij je hebt. Tuurlijk, maar, maar ja. Dat, dat is dat nu de grootste drempel. Als iedereen nu overgaat op die nieuwe spelers. dan uh, gaat mijn CD-map ook de deur uit. Ja, dat is uiteindelijk toch de toekomst. We gingen uh, eerst al van de zware vinyltassen gingen we naar de CD-map een stuk lichter, een stuk meer CD's bij je. En ja, wat is er makkelijk tegenwoordig als je, Dat je geen eens een cd'tje hoeft te branden Maar dat je gewoon één enkel USB-stickje erin duwt, En die worden ook met de dag groter en kleiner Dat je het gewoon kunt aansluiten Ja, helemaal leuk Maar ja, om toch nog even weer terug te komen Op de nieuwe stelt uh, of uh, op Stelt met Amsterdam Dance Event De nieuwe stelt Is Kid Massive featuring Elliot Williams And your touch me In the morning Dat zei ik. ...in de morning. Het is een oud nummer, inderdaad. Maar deze is wel ontzettend lekker in de Call Tricks remix. En Joey, sneakers. Gaat hij ook nog wat doen met de Amsterdam Dance Event? Sneakers Music, label en events, het kleinig broertje van de welbekende sneakersfeesten... ...heeft een hoogwaardige arm -muzikaal programma in petto voor het Amsterdam Dance Event. Met in de studio de nadruk op de uiterst bedreven houseproducers uit het buitenland... In de lounge grijpt alles om samenwerking, want daar lossen de artiesten elkaar back-to-back -back formaties af. Voor slechts 57 bleef je in het hartje Amsterdam de ultieme Amsterdam Dance Event kick met 7 uur lang non-stop onmiskenbare sneakers beats. Speciale aandacht... <laughs> Ongelooflijk, ongelofelijk. Je nodig Pascal uit. Je geeft hem een glaasje cola en hij zit hier te boeren. Hij hey, Pascal, ga even op de gang staan. Hé, <laughs> Ongelooflijk. Ongelofelijk. Je ik op de gang, ja? Ja, nou ja, uh, je had hem moeten zien rennen hier door de studio, hè? Maar ga door, Joey speciale aandacht gaat er op 24 oktober uit naar een enkele zeer gerespecteerde duo's die je niet vaak ziet in Nederland. Niet allemaal even bekend bij de grootste publiek, maar wel in het dj circuit en toch zeker een inspiratiebron voor velen. Niet geheel allemaal even bekend bij de grote publiek, maar in het dj circuit wat zeg ik nou, niet helemaal bekend zijn Prokkenvitch, de Engelse housegenieën die onlangs in house Week voor de geweldige lyrics produceerde van Chap by Skin, uitgebracht voor Sneakers Music. Omixen zei de tiende schijf van de Sneakers compilatie in elkaar te weten, de Sneakers Festival. Zij deden samen met de charismatische Italiaanse duo de q ...die tijdens de Amsterdam Dezijven Showcase ook een spetterende outfit gaan verzorgen. Verder ook sterke Duitsreports van Klimax-koning Olly Goodkick. Deze is beter bekend als Dons. In 2005 bracht hij zijn loopbaan in een versnelling met zijn remixbundel van Pump Up The Jam. De baam rekende outfit van de Technotronics... Sindsdien heeft hij er patent op om de vergaande klassiekers in een nieuw jasje te steken. Wat hij onder andere herhaalde met The Big Fun en The Night Train. Onlangs toonde hij nog een muzikale waardering voor de overleden popster Michael Jackson door diens Earthsong in een nieuwe flitsende houseversie op de markt te brengen. Dons deelt de rijtafels met de langgenoten genoten Lissat en Voltax. Twee houseproducers die sinds 2006 als duo de kost verdienen. Daarmee kwam ook het gelijk hun doorbraak in zicht, want 2008 een feit werd met een remixversie van Silence van Delirium. De track haalde in acht landen de top 10, wat voor Lisat en Voltax de weg vrij maakte voor aanvullend succes. De laatste buitenlandse troef wordt gespeeld met twee ex uit Oost-Europa. De absolute tos van Hongarije op houtgebied. al het duo Lokka en Zonek. In 2006 in Nederland ontdekt werd door Housequake dankzij een knallende remix van Push The Feeling On, de populaire houseclassic van de Nightcrawlers. Het bracht het duo meteen in de spotlight, waarna de aansluiting met Nederland vanuit de studio werd versterkt met onder andere remixen van Beggy Begovic, Peter Gelderblom en Quintino. Het is de tweede keer dat Bellokka en Sonic hun optreden voor het Amsterdam Dance Event mogen voorbereiden. Wat ze het samen doen met hun Hongaarse collega Muziek. Maar ook dit duo scoorde goed met hun uh, studioprojecten, welke met regelmaat op de welbekende labels verschenen. De Nederlandse vertegenwoordigers in dit studio worden uiteraard aangevoerd door sneakers Coban Iricky, die aantreedt met jonge produceren Nikolai Dimitrov en de Utrechtse helft Melvin Rees. Top entertainment voor weinig geld precies een motto voor de bezoekers in een tijden van crisis. Maar dat is ook maar slechts voor 7,50 en dan sta je in de spot van de Kremlin, naar in de house-industrie van de Amsterdamse mooiste locatie. Mis deze Amsterdam Dancey special speciaal voor de Sneakers Music niet en koop je ticket af als zie op sneakersmusic.nl. Ja, wel een eigen dunk, even de mooiste locatie van Amsterdam. Ja, je moet het natuurlijk een beetje in een jasje zien, uh, zo Amsterdam uh, Dancey fan. Ah, het is event. toch in de escape? Ja, klopt. Het ja. is toch wel een van de mooiste locaties in Amsterdam. Het is een mooie grote ja, video wat ze aan de achterkant hebben. Kijk, Paradiso is ook heel mooi, dat is een heel ander gebied. Maar SDM, of de Escape qua moderne installatie en spullen is dit toch wel de mooiste club in Amsterdam. Ja, niet de cent? Nee. Nee, ja, die, die is een stukje groter. Kijk, Heineken Musical is ook weer bijvoorbeeld de beste in zijn zorg. Maar qua clubs, en de, de, dan is het niet echt een club, is ook zo netjes als Heineken Musical. Maar qua clubs of discotheken, ja, discotheken hij, discotheken. hij ligt wel uniek natuurlijk. Midden in het centrum. Is dit toch wel de mooiste club van Amsterdam? Nou, we zijn er over uit. Ze hebben gelijk. We gooien het gewoon in de club. Helemaal gelijk. Hé. Hey. Je had een lekker plaatje bij, Joey. Cracks a Neem Misha Daniels erbij. Dan heb je een let's go! Hierbij zie je het zometeen! De Partykaart! En hij is heet, kan ik je zeggen. Waar kan je naartoe? Want waar zijn de vette feesten? Ik heb hier een aantal feesten voor zaterdag geselecteerd in de Party Guys. Te beginnen met Goldmember Member Invites in Touch in de Marcanti. Het duurt van 11 tot 5 en er zijn twee zalen. In zaal 1 staat de lijnen Billy De Klits, DJ Quinton, Sydney Samson, Sean, Mike es, en Tony Chacha. En de hoofd van de zaal is Lady B. Door naar zaal 2, daar staat Marcel Gieskes Santito. En door naar zaal 3, daar staat Miss J, Cozy. ...Michael Saints en Melvin Varnin. Dan gaan we door naar de escape in Amsterdam... ...met de Frame Framebusters. Het duurt van 11 tot 5 natuurlijk, is geen aanwezig. Frederica Bas, MC Prime en Costa Onsaks. Dan gaan we door naar de Face Sneakers in de Panama. De kaars kosten 15 euro en de tijd duurt nu dan 10 tot 4. Er zijn twee lijnen, dus namelijk de theater en de studio. In de theater staan Remne Ames, Beggy Begovic... ...Juri Donas, Groove Frankie Frank Grizardo en Janto... In de studio staan DJ Rocket, Jamie Super Superblender, MC Dan Steso en Mo MC. Door naar Paranoia in de Paradiso Amsterdam, waar onder andere twee zaal of drie zalen zelf zijn. In de grote zaal DJ's Don Diablo, Gorilla Speakers en Ice Cream. In de kelder Josia Walter en Las Vegas. En in de kleine zaal Hipmeister D. De kaars kostte 12,50 en het duurt van 12 tot 5. Dan gaan we door naar Backyard in de Patrona's en 4 uur in 5 jaar bestaan. De kaars kostte 10 euro en de line-up is Sven en Tetro die 5 uur gaan draaien. Het duurt van 11 tot 4. Door naar hier gewaard, waar het feest ex-pornstar gehouden wordt. De kaars kostte 20 euro en het duurt van 11 tot 5. De dresscode is Dress Like a Fucking movie star En de line-up is Jassia, Lucien Ford, Billy Randy G, Blomstar, Ryan. En de host van de avond is MC Sherlock. En dat was de party guide voor deze week. Heb je hem gemist? Helaas. Uh, hij staat niet op internet. Nee. Misschien uh, als je uh, Joe liever aankijkt dan. Uh, nee, ook niet. Geen mail, geen mail, geen fanmail. Ik zal er over nadenken. Je zal over nadenken. Nou ja, willen de mensen toch nog reageren? Zie het! Als at... mensen willen weten waar ik morgen ben, stuur maar een mailtje en dan krijg je een mailtje terug en dan. Zie je het CFM Zandvoort. Voor al jouw ongein. Hé, hey, hij is binnen. Onze enige echte DJ Dion Sydney. Hij staat er helemaal klaar voor. Maar moet nog even geduld hebben. Hij komt zo bij jou. Met een uur lang een Heel benieuwd hoe hij gaat beginnen We gaan het zo meemaken Want wanneer heeft hij zijn Duits geoefend Joey? Ik heb zoveel zo vermoeden inderdaad, ja Ja maar we gaan zo even kijken En ik hoorde dat hij van de week Op zijn fiets was gevallen Op zijn fiets met, Ja op zijn stang dan ja. hoe, de, hoe die uitwerking is Je hoort het zo huh? Was die ineens op zijn stang of niet? <laughs> dat laden we hier terzijde en nu nu e het moet <laughs> Nu eerst. Kip Faye. met Limit good life. Let me take